7 uur, Gert Kluk met het NOS-journaal. De Griekse regering is in crisisberaad bijeen... om het referendumplan van premier Papandreou te bespreken. De premier wil de bevolking om goedkeuring vragen... voor het akkoord over de noodsteun van de Eurolanden aan Griekenland. Maar zowel binnen als buiten Griekenland... bestaat veel weerstand tegen dit voornemen. Prominenten van Papandreou's eigen PASOK-partij... hebben ertoe opgeroepen af te treden... en een parlementslid is uit de partij gestapt... waardoor de meerderheid in het parlement nog maar twee zetels is... Deskundigen en politici spreken van een onverantwoord plan. De Europese president Van Rompuy en de voorzitter van de Europese Commissie Barroso hebben laten weten dat zij ervan uitgaan dat Griekenland de gemaakte afspraken nakomt. Het referendumplan heeft vandaag geleid tot een bloedbad op de beurzen. In Amsterdam verloor de AEX-index 3,7 procent. In Frankvoort en Parijs gingen de beurzen zelfs meer dan 5 procent omlaag. Vooral financiële aandelen werden zwaar getroffen. Het aandeel ING verloor 14,5 procent.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 ANWB-verkeersinformatie. Er staan meer files dan gebruikelijk op dit tijdstip. Er staan er nog 28, 95 kilometer bij elkaar opgeteld. Deels door de regen, maar ook door aanrijdingen. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knopert Burgerveen en Soeterwoude-Rijndijk staat 8 kilometer. En er is een ongeluk gebeurd op de A9 ook maar amstelveen Tussen Batouverdorp en Amstelveen staat 4 kilometer. De linker de rijstok is dicht. A12 daarna Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk nog 5. En daardoor ook vielen op de A20, hoek van Holland-Gouda, bij, bij Moordrecht 4 kilometer. A44 vanuit Amsterdam naar Wassenaar, tussen het Veen en Kaagdorp 4. En bij Den Bosch is de N279 in beide richtingen dicht, tussen Berglicum en de aansluiting met de A2. Dat komt door een ongeluk. Vooral in de richting van Den Bosch levert dat veel vertraging op. Daar staat 5 kilometer.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 Ja, spaar nu één jaar vast met 3,25% rente. Ga naar regiobank.nl. Ga nu naar winterschilder.nl en maak kans op een onderhoudscheck... te waarde van 1000 euro. Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op bruinzeelparket.nl. Als uw werknemers ochtends uitgeblust op kantoor komen... is de kans dat ze s'avonds vol energie weer naar huis gaan niet groot.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 Dames en heren, goedenavond. Uh, onze gast is de koning van de Emo-TV... en presenteerde programma's als Help, mijn man is klusser... een dubbeltje op zijn kant en bonje met de buren... maar scoort nu de sterren van de hemel met een oud idee... wat in zijn handen blinkt als vers gedolven goud... Het spijt me, waarin hij stijfkoppige ruziemakers met elkaar probeert te verzoenen. Hier is John Williams. Uw presentator is Jelly Brouwer. Maar hij is er niet hoor, John Williams. Hij zit nog in de auto. Dag John. Hé, hey, hallo. En waar ben je nou? Ik sta bij het water, water op maar mijn navigatie... Helemaal in de war, maar het is toch gewoon bij Artis? Het is bij Artis, dus als jij nou gewoon dat rotondetje neemt en richting Artis rijdt, dan ben je er bijna. Oké, okay, dat ga ik dan gewoon nu doen. Het, het komt allemaal goed. Oké. Okay. Gier, giert het over? Ik heb dit zelf één keer meegemaakt, maar toen moest ik zelf hier achter de microfoon zitten. En je komt uit Den Haag, hè? Ja. Even ja. ruim op thuis vertrokken, maar dan krijg je dit. Stop, we, we zien je zo dadelijk. Nog een paar minuten. Is goed. Tot zo. Tot zo.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 Het is een heel mooi liedje, I Rely on Me, van Perquisite en Renske Taminjau. Het is uit de film Lotus, waar iedereen trouwens naartoe moet gaan. Dat is een prachtige film. En John Williams is onze gast vandaag. We spreken over Het Spijt Me. Vorige week, donderdag, scoorde hij met 1,2 miljoen kijkers. Het kijkcijfersucces uit de jaren 90. Toen gepresenteerd door Caroline Tense. Nu dus door John Williams, die we allemaal kennen van Help Mijn Man is een klusser. Bon je bij de buren. Of Bon je met de buren. En Help Mijn Man heeft een hobby. En nou heeft John Williams een probleem, want hij is te laat. John. Het spijt me, hoe leuk ook het is. Het spijt me echt God van mijn hart. Gebeurt Wat dit erg. vaker, John, dat jij wel eens te laat bent? Dat wel, maar ik heb daarom vandaag ben ik expres... gewoon echt bijna 2,5 uur ja, uh, uh, de, van tevoren vertrokken. Maar de, dus die eerste twee gebeuren, woordjes, hè? Die eerste twee woordjes, dat wel? Ja, maar ik ben, daar ben ik gewoon eerlijk in. En waar zit hem dat dan in? Denk jij dan, oh, het kan nog wel even, ik kan nog even dit doen of nog even... Ja, ja. Ik wil te veel op een dag doen. Ja. Denk ik. Dat, ik denk dat dat het een van de problemen is bij mij. En, en, en, ik, ik misschien een cliché. En dan zeg ik weer tegen te veel dingen. Ja, het is goed, doe maar op die dat kom maar. Ik doe het wel. Mm -hmm. het, het komt goed. Mm -hmm. dat, dat pas ik helemaal in, let ja. maar op, ja. niet dus. <laughs> en uh, heeft dit vaker voor uh, een klein drama gezorgd? Oh ja wel. <laughs> Uh, is, uh, ja. is dat een van de redenen waarom je niet zo heel vaak live televisie doet? Nou, ik deed vroeger alleen maar live. Cool TV. Dus TV, ja. Ja, en, en dat, dat, dat, ging, dat ging goed. Ik ben daar... Ik denk, nee, no ik denk nooit te laat gekomen. Ik, ik weet niet meer wat het <lacht> is, En ja, het drama? Dat, Vertel eens. Nou ja, de dra ik wist dat je het door zou vragen. Het uh, <lacht> drama heb ik... Ja. Ja, dat heb ik geblokkeerd. Vertel, ik weet, vertel het maar, ik, maar gewoon. Nee, maar dat weet ik echt niet. meer. dan moet ik, even, ik, bedoel, Kom ik heb op. even... de tijd. <laughs> maar ik het van de uitzending, beloof ik je dat ik uh, echt super mijn best ga doen om daar <laughs> die weer naar boven te halen. Maar het zit er ook wel vaak bij mij dat ik uh, dubbele afspraken uh, maak wel eens. Ook? En, uh, ja, ja, ja. En daardoor dat ik dan ergens zit en dan dat iemand zegt, wat ben je? Huh? Ik denk, uh, uh, wat? En nee, ja, dan, dan schiet de stress in en dan... Dwars, ja, door lijf heen, en ja. dat dan blijkt dat je eigenlijk ook nog ergens anders had moeten zijn op datzelfde ja. moment. Ja, ja, ja, ja. En daarom heb ik, uh, nou ja, Stella gewoon, <laughs> ik ga het gewoon noemen, die is, uh, wat dat betreft, in de laatste tijd gaat het supergoed doordat dat zij uh, ja, een beetje een soort van, je wel met, ja, met planning gewoon doet. Ja. Hoe, hoe erg ook, want het is gewoon mijn beste vriendinnetje ook, dat was het al. En <laughs> ja, nu helemaal. Een soort van, ja, die is nu heel boos op mij ik weet het, ze luistert nu ook mee. En zij denkt, hoe krijgt hij het hoe voor krijgt elkaar? Krijgt het weer voor elkaar. Ja. ja. ja. ja ik, en, ik ben er trouwens bijna. Ik zit echt te uh, uh, bekijken. Ja. ja. Lovers, Artis, ik zie naar links. Oké, okay. nou, jij zet nu je auto daar neer. Ja, zie en... ik. Nee, okay. Ja, sorry, ga door. <laughs> jij zet nu gewoon je auto daar neer. En dan, uh... wacht even, hey, waar ben jij nou? Oh. Ben, ben je vlakbij Artis? Ja ik, ik ben, nou, ik, ja, ik ben er nou gewoon even kijken. Ik zit nu... Wat een, wat een radio is dit. Ja, dit, dit loopt echt lekker. Ja, nee, maar ik ben, nu, ik ben, er, ik ben er nu. Oké, okay. uh. zet je auto neer. Draai wij ja. nog één plaat. en ja. Dan moet je wel echt hier zijn. Hè? Dan ben ik er, dan okay. ben ik er. ik wacht met smart. Oké, okay, tot zo. Nou, en dan kregen we Wouter Hamel er ook nog even bij. Finally getting closer. En daar is die. John Williams zit nu heel ontspannen hier, iets te laat. Het was maar een kwartiertje. Ja, um, benadruk het maar weer. Um, ik wil even met je. Nee, trouwens, ik verwacht eigenlijk wel een bos bloemen en dan het spijt. Ik, ik, ik, ik, ik was dus. Weet je wat ik voor jou ach, heb? Ach nee. <laughs> een bos bloemen. Dan weet je wat ik dan doe? Dan krijgen ze van mij terug. Echt? Nee, nee, nee, want we gaan eerst. Ik geef ze aan jou. Ja. Heb je enig idee van wie ze zouden kunnen zijn? Ach, oh wat krijg je wel dit? Uh, laten we het nadenken. Dit gebeurt dus in het programma ook, dat mensen het ook echt niet weten. En ik weet het ook echt niet. Ja, ik. Vertel het maar, ik weet het niet. Uit welke hoek zou het kunnen komen? <laughs> nou, er uh, zijn dan al wat hoekjes in de gaten. Um... Ik probeer nu echt blikken te, nou in blikken te zien of, uh, van wie het kan zijn. Maar ik zie niemand die enige informatie geeft. Ik zou het echt niet weten. Helemaal niemand, niemand in al die jaren in het leven van John Williams... die jou zou willen zeggen, John, het spijt me. Uh, nee, ik weet het echt niet. Nee, echt niet. Nee? Nee, echt niet. Geef me eens een hint dan, een beetje een richting. Een paar jaar geleden... Een paar jaar geleden. Man-vrouw? Ik weet het niet. Zeg het nou? Wat erg is. Dit. Ik wilde even ervaren hoe het is om dan zo'n bos oh, te Oh, het is zover. niet echt! Ja, nou, ik, ik zat echt daar, maar ik maar je ja, ziet, ging ik, ik, ik je het echt dum, doen. Hè? Ja, ja nee, ik wilde het wel weten, ja. Kijk, ja, en dus dit voelen de mensen, dat heb je heel goed gedaan. Dit voelen mensen dus inderdaad, als ze het niet weten, maar meestal weten ze het. Ja, precies. En, en dan is er ook echt iets heftigs aan de hand. Eigenlijk weten ze het altijd wel, hè? Ja, meestal wel. Ja, eigenlijk wel. En maar wat ik... zegt dit nou over jou dat jij helemaal niemand kan verzinnen? Nou, dat ik inderdaad zulke uh, heftige dingen niet heb meegemaakt. Want dat zijn het, het zijn vaak heel schrijn, ik leg het even, ja, even terug. ja, leg maar gewoon ja. niet. Het, het is trouwens lang zo'n mooi bos niet als jij ze had geeft. Ja, ja, nee, maar goed, dat wordt ook door Maar dat zien hele... ze toch niet bij nee, de bij, Nee, maar het is wel een mooi bos. Nee, dat is niet waar, dat is wel een mm. mooi bos. Nou ja, weet je, de mensen, mensen die zich eh, opgeven, is het niet, ook niet zomaar. Het zijn ook echt wel dingen waarvan je denkt van... Ja, een moeder die uh, een, ja, een dochter al jaren eigenlijk uh, ja, ja, klein houdt. Een keer zelfs bedreigd met een mes op de keel... En, en, en uitspraak heeft gedaan: van uh, Kom jij, zie je meisje, uh, morgen zullen ze schrijven in de kranten dat een moeder de, de dochter heeft afgemaakt en die dochter, dat meisje, ben jij. Nou, dat soort heftige dingen, dat een dochter dan het land uitvlucht om maar hier van onderuit te komen, vandaan te, te, te komen, nou, dat soort dingen, ja, dan weet je gauw genoeg van wie je die bloemen krijgt. Hmm. Het gaat al heel ver, ja. Een paar jaar geleden, dus we hebben het over de jaren negentig... toen Caroline Tensen nog deed... toen ging het eigenlijk vaak wel gewoon over een familieruzie... zo'n verjaardagsfeestje dat uit de hand gelopen was. En wat nu opvalt, tenminste, ik heb nu de eerste twee afleveringen gezien... dat mm -hmm. het echt wel andere koek is. Ja. Zegt dat iets over deze tijd of zegt dat iets over... Dat jij er nu bij betrokken bent? Nou, ik weet het niet. Ik ja, het heb toevallig twee afleveringen gezien. Maar we hebben, het, het zijn vaak wel hele heftige verhalen. Mensen die zich op het als heftige mensen, heftige verhalen. Uh, uh, die we binnenkrijgen. Maar uh, er zijn ook wel verhalen. en die kan ik dan nog niet uh, benoemen hier. want die moeten we nog gaan uh, opnemen. Mm -hmm. um, waar een klein glimlachje op je gezicht komt van. Uh, grappig, maar ik begrijp wel, omdat het zo ver is doorgeschoten, uh, wat hier het echt, dat het wel heftig is. Of, uh, of, laat ik zo zeggen, vervelend. En dat is een understatement. Maar ja. die zijn er ook echt wel. En, en, ja, bedoel je daarmee nu te zeggen, ja, maar het wordt ook wel weer wat lichter. Af en toe zul je, dat is, de, de onder, kijk, het is heel simpel. Een, ik kan bij wijze van spreken ooit een pen van jou hebben gestolen. Mm -hmm waar een ander van denkt, nou ja, maar het was wel jouw lievelingspen... en die schreef zo lekker en daarbij, en jij bent zo doorgeflipt dat ik die pen heb gepikt. En hoe durf ik dat? Uh, dat daar een enorme ruzie uit ontstaan is. Het is zo heel klein begonnen en uiteindelijk zo'n heftig ding. En het is, eigenlijk gaat het over een pen. Dat is ook een... Het spijt me voor in het programma. Even over die lelijke taal, sorry, hoor. maar ik vind het echt belachelijk... dat je tegen mensen moet zeggen van... Uh, uh, uh, kun je, waarom zeg je niet gewoon van. Uh, aan wie wil je excuses aanbieden? Of waarom moet dat de hele tijd zo gezegd worden? Tegen wie, nou, tegen wie wil je het spijt me zeggen? Zo zeg je dat toch normaal nooit? Nee, aan wie? Voor, en, en wie en waarom? Ja, wil je, ja tegen ja. wie wil je spijt me zeggen en waarom? Ja, um, jij noemt het lelijke taal, maar het is wel gelijk duidelijk. In, in de eerste zinnen wordt al gelijk uitgelegd: het gaat om Pietje. En omdat ik dat, Pietje, heb aangedaan. Nee, het gaat om de titel van het programma. Het is gewoon branding van de titel, oh, okay, zo toch? oké. Nee, maar dat bedoel ja, Maar oh, vind je dat niet, moest je daar niet heel lang op oefenen? Dat je nee, de hele nou, tijd, ik... Oh, want het is toch gewoon krom Nederlands? Ja, dat zou je normaal oh, nooit zo doen. Nee, oké. Okay, dat, dat, ik, ik begrijp wat je bedoelt, maar... Um... Ja, ja, nou ja, het is inderdaad de openingszin. En ik moet je zeggen, in het begin, sterker nog ook... Um, Brak je je bek er al Ja, het, in, in het begin was het ook, het zat, ook, zat ook die zin in mijn hoofd. Oké, okay, um, je moet het nu gaan zeggen. En liefst zonder te stotteren. En, maar vooral ook bij de deur, aan de deur, bij iemand. Het belt aan. En dan moet je die zin uitspreken die jij net gedaan hebt. Ja. Uh, van wie denk je dat die uh, uh, bos met bloemen is? Nou ja, hier, daar ga je ja. al. En ik, in ik, ik, bonkend hart... Ik denk van als ik het maar netjes en goed zeg. Zoals die man van toen. Die, voor, die, die, die kerel die niet in beeld kwam. Mm -hmm. Maar wel met een hele mooie donkere stem dat zei. En uh, ja, dat zijn de, de, de, de, de one-liners. De, de, de, de zinnen die, uh, ja, waarmee je opent. Ja, absoluut. Maar, maar wordt dat dan zo gezegd van je moet de naam nee. van de titel? Nee, nee je, je... het is nog geen eens eigenlijk de, om die reden hoor. Het is, het, is, het is eigenlijk meer dat mensen. Ze zijn emotioneel. En wat krijg je? En Zo'n camera komt ook op je neus. Dat zorgt er ook niet voor dat je een structuurtje in je hoofd hebt... om het verhaal heel goed te vertellen. Dus het is ook om mensen te helpen. Oké, okay, um, we zijn hier om dit vertel vertellen. Wat ik help je, geef je een enorme voorzet. Dat je gewoon vanuit daar kan beginnen en kan vertellen waar het om gaat. En later gaan we wel de diepte in. Dan kun je, en, dan mogen, en dan mag je alle kanten op gaan. Dat maakt niet uit. Maar laten we die eerste paar zinnen... Even eruit gooien en ook voor u, mevrouw of meneer, dat het duidelijk is waar het om gaat. Hm. Daarvoor is het ook echt. Wat grappig, want je zet nu ook helemaal die toon op... en trekt dat gezicht ja, erbij. Ja, dat, dat is mijn gezicht. Ja. <laughs> Daar kan ik niks aan doen. <laughs> even wat huishoudelijke mededelingen. Okay. Daar ligt die tegel. Hè? Ja. Die gaat op een gegeven moment beschreven worden. Ja. En luisteraars kunnen zich ook met de uitzending bemoeien. U kunt naar onze website gaan. Daar kunt u vragen en opmerkingen plaatsen... op onze website radiokunstof.nl. En ik wil het met jou natuurlijk ook nog even over uh, Mauro hebben. Want mm. het besluit is gevallen. Uh, um, ja. Hij moet weg. De Tweede Kamer heeft twee moties waarin uh, om zijn uh, vergunning werd gevraagd met 78 tegen 72 stemmen afgewezen. Ja. Um, nou ja, dan blijft nog staan dat studievisum, maar ja. dat is uitstel van de executie. Maar wat, hoe lang, dat weet ik dan niet. Hoe lang mag hij dan? Uh... Dan, dan mag hij nog een, een paar jaar uh, hier studeren. En als hij dan uh, afgestudeerd is, uh, maar dat zeg ik nu ook, ja, dan, dan, dan moet hij alsnog weer, weer terug. Hij mag hier dan nog studeren. Ja. Een visum om hier te studeren. Uh, dat was trouwens een. een ik vind het verschrikkelijk hoor, moet ik zeggen. Maar goed. Er was een tweet waarin iemand voorstelde, je hebt hem vast gezien: kan John Williams niet gewoon met leers via het spijt me bij Mauro langs? Dan is hij in de minderheid. Ja. Ja, hm. ja. ja, weet je, um, kijk, ik vind, kijk, er zijn, er zijn wetten en regels, er is, er is, er is een beleid. En, maar ik heb ook zoiets van jongens, bekijk het ook waar het kan per case. En, en, en, en, en alsjeblieft, ga dan niet na. Ga de wet, volg de wetten niet zoals. Ze, of de regels zoals je ze moet volgen. Maar kijk ook naar de persoon. Wie is het? En, en, en, en, en, en wat, wat kan hij? En nou, noem maar op. Gebruik ook je je gevoelstentakels neem ik, je, je, je, je, je gevoel... Maar, roepen de cliché, heren en dames zacht, maar... politici dan... Uh, luister, als we uh, hem hier laten... dan staan er nog een paar honderd anderen. Nou, en dan zeg ik... dan bekijk dat dan ook per case, zoveel, zover mogelijk. Ik kan dat niet bekijken of dat inderdaad wel mogelijk is... in de zin van, nou, of we daar de manschappen voor hebben. Mm -hmm. Maar ik vind sowieso alle wetten en regels op dit vlak... dat je het per individu moet bekijken... Wat betekent dat voor deze jongen? Uh, als het net even een, een jongen was die iets ouder was... en iets, iets ouder hier gekomen was... en, en de taal ook nog uh, bij macht had, hè, was... En dan, dan, dan had het misschien anders geweest. Hè? Ik, ik weet het niet, maar bekijk het per case. Wat gebeurt er met jou als je hem ziet? He, waar, waar heb je hem bijvoorbeeld gezien of op TV. gehoord? Ik heb hem op tv. Weet je nog in welk programma? Nou, ik zal iedere keer bij het journaal dus hm. voorbij komen. Iedere keer als ik het zie... Ik vind het zo gênant ook voor die jongen. Hij moet iedere keer bedelen. Hij, spreekt, hij staat daar tussen die mensen die echt uh, schatten van mensen... die voor hem knokken en daar in Den Haag staan en voor hem schreeuwen. En iedere keer weer moet hij... Ik, ook een, ik, zag, ik hoorde ook dat hij had gezegd... ik, uh, ik zal mijn best doen om voor Nederland... Ja, er stond een ingezonden brief vanochtend ja, in de krant... Die trouwens niet door hemzelf geschreven was, maar door anderen. Wat dan ook weer te denken geeft. Ja, ik, ik, ja, ik, vind, het, ik vind het Het is een leidensweg voor deze jongen. Hm. Ik vind het echt heftig, meen ik serieus. Is, um, is dit uh, iemand waar jij uh, voor zou willen inzetten als, als programmamaker? Ja, absoluut. En, op wat en, niet, voor en, en ook niet als programmamaker. Hm. Ik bedoel, in wat, in wat voor manier, ja. dat zeg je nou wat. Ik zou uh, nu met je afs afspreken en we gaan zitten en we gaan kijken wat we kunnen doen en hoe we dat gaan doen. Um, um, maar uh, dat, dat er iets gedaan moet worden, dat ik iets zou doen, uh, dat, dat, dat is zeker. Goed, uh, John Williams. We, we spreken over uh, jou als programmamaker, als uh, um, presentator bij RTL4. Je doet het niet voor minder dan een miljoen. Hè? Meestal zit je boven de 1 miljoen. Is, is dat eigenlijk bijna gegarandeerd als je emo-televisie nou, emo maakt? Dat je dan bijna altijd boven een miljoen uitkomt? Dat weet ik, weet ik niet. Weet je dat? Nee, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Afgelopen donderdag scoorde je met 1,2 uh, miljoen tegenover expeditie Robinson, ja. dat is geen sinecure. Nee, absoluut. Ja, dat is, ja, dat ben, ja weet je, dat, ik zeg altijd, um, als je schrijver bent, journalist bent, dan hoop je dat er zoveel mogelijk mensen je naar je werk je, je werk lezen en willen, willen lezen. En dat geldt voor een programmamaker ook, of een televisiemaker ook. Uh, je hoopt dat, dat zoveel mogelijk mensen dat verhaal van je willen zien en komen bekijken. Ja. Ja. Voor die mensen die het gemist hebben, laten we even uh, een fragment horen uit uh, de eerste aflevering. Mm -hmm. uh, uh, zijn vader uh, die vertelt over zijn dochter. Ze hebben elkaar twintig uh, jaar niet gezien. Uh, ouders zijn gescheiden. Man liet vrouw met drie kinderen achter. En dochter wil heel graag ja. weer in contact komen met uh, haar vader. Dus jij noteert eerst het verhaal van de dochter. en gaat vervolgens naar de vader op zijn werk. Zegt tegen die vader. Laten we hier even weggaan, want het is wel een beetje te privé. En neemt hem dan apart. Mm -hmm. En dan horen we het volgende. Je hebt het achtergelaten, gelaten, maar er zijn momenten dat je, dat je toch denkt... Nee, die zijn er niet. Nee? nee dat je ze niet, niet. Nee. Ik niet meer. Nee, echt niet. Staat daar nu weer stil? Nee. Nee, echt niet, hoor. Er is te veel gebeurd in die twintig jaar, hè? Dus... Ook al weet je dat ze gemanipuleerd zijn om... Onder andere ook rare acties te ondernemen. Ja, ja, op een gegeven moment zijn ze toch 18 en 20 en 22 en dan mag ik toch wel verwachten dat ze ook een eigen mening hebben. Ik heb iets bij me, dat wil ik je even laten zien. Herken je haar nog? Nee, ik zou als ik ze zo tegen zou komen, zou ik ze gewoon niet herkennen. Nee. Nee. Gekke is erg, hè? Ja, dat is gewoon heel, heel, heel triest. Maar ja, goed, ja. Kijk, het leven loopt gewoon zo en. Uh... Ja, ik weet het niet. Uh, er gebeurt ook niets met mij nu ik dit zie. Hè? Dat is ook nog eens. Hè? Dus dat maakt het nog ik veel verdrietiger. Eigenlijk. Dat maakt het misschien nog veel zieliger, maar uh, dat zegt me gewoon helemaal niets meer. Um, uit de eerste aflevering, het mm -hmm. spijt me, John Williams, je zit echt heel um, ingespannen uh, te luisteren. Ja. ja, iedere keer weer als ik dit hoor dan denk ik. Ja, dat het uh, wat, wat schrijnend en verdrietig... Ik, dat, ik vind het heel verdrietig dat een vader tegen me zegt... als hij zo'n dochter ziet mm -hmm. die hij inderdaad twintig jaar niet gezien heeft... dat hij dan zegt... En, uh, er gebeurt nu niks met me hè, als ik er nu naar kijk. En dan, dat, dan, dat zeg ik dan ook, van dat is eigenlijk nog verdrietiger. Maar toch zag ik in die ogen... ik zag in die ogen dat een soort van beschermmechanisme... die al twintig jaar werkt, hè, perfect werkt zag ik, uh, wat uh, er kwamen wat kraakjes in, lijkt het wel. Alsof ik iets kon zien aan zijn ogen. Dat daar achter, op de achtergrond, uh, weet je, de, de, die, die, de liefde voor zijn kind... een beetje doorheen kwam. Ja, zag je dat, dat echt? Dat, dat, ja, of ik wil het zo graag zien misschien wel. Maar mm. ik, ik dacht het te zien. En later klopte het ook wel uh, dat hij ook kwam. Ja, want hoe gaat dat dan? Jij, staat, uh, jij stond vervolgens met uh, de dochter te wachten. Want wij kreeg bedenktijd mm -hmm. uh, van jou. Ja. En uh, jij staat dan ergens bij een vijver in een park ja. met de dochter. Ja. En weet jij dan ook niet op dat moment of je. Op komt dat moment, niet? ik heb dat. Het is, het, het, het, ja, toevallig met klussen zeg ik, dan werk ik ook zo. En dat vind ik echt zo fijn. We helpen man als klussen, dat moet ik even uitleggen. Uh, van tevoren weet ik wel uh, het verhaal. Maar ik wil ook dus niet zien hoe de bouwval eruit ziet. Dat wil ik echt van tevoren uh -huh. niet zien. Ik wil er echt zo in. Ik wil ook echt schrikken. Ik wil ook echt in de lach schieten. Waar, dat is me echt ook wel eens gebeurd. En dat is me, dan, dan was de mevrouw niet echt blij mee. Die keek me ook aan. En, en, en die zei bijna iets van hoe durf je. Ja, ja. En dan legde ik ook uit van ja sorry maar mevrouw. Het sneeuwt in uw huis. Dus um, Dan krijg je wel oprechte uh, reacties. Die soms heel dom zijn. Maar wel eerlijk. En dat geldt hier ook. Ik wil uh, uh, uh, zo min mogelijk weten. Ik geef de meneer bedenktijd. Als de camera uit is, dan, dan, dan sla ik hem nog even op zijn schouder. En dan uh, hoop ik natuurlijk door dat schouderklopje... dat hij toch de extra dat hij komt. En het bleek dat hij later met zijn uh, collega's had gesproken. En uh, gekozen had om uh, toch te komen, te verschijnen. En had hij nog met zijn nieuwe vrouw gebeld? Dat vroeg ik me ook af. Ga, ga, nee, gaan ja, mensen dan in contact met het thuisfront nee, van dat moment? In, in dit geval niet. Dat gebeurt wel eens. En, en, en, en soms is het thuisfront daar helemaal niet blij mee. In een... Uh, Verandert dat? Hm. Ja, omdat, ja, daar moet, als er gekozen moet worden, kiezen ze dan toch maar voor de situatie waar ze nu in zitten, dan die ellende, tussen aanhalingstekens, hm. van vroeger. Maar de basisgegevens ken je wel, neem ik ja. aan. Ja, uh, ja, ik uh, weet, uh, ja. Maar die zijn dan zo summier als: uh, man, verlaat het gezin, laat drie kinderen achter. Of krijg je nog wel iets meer? Ik, ik krijg wel iets meer. Ik krijg wel iets meer dat ik. Dat ik wel weet, uh, nou ja, goed, uh, over voorbeelden, een verdri aantal verdrietige voorbeelden, maar niet alles. Mm -hmm. uh, maar daar kan ik zoveel uit halen al. Want het is, uh, je moet oprecht ook nieuwsgierig in positieve zin zijn. om daar uh, het verhaal te begrijpen. Ik moet voor de kijker moet ik het, uh, het verhaal zo duidelijk krijgen. dat het, dat het uh, in, op die lui stoelbank makkelijk te begrijpen is. Je hm, moet als het ware net zo blanco zijn als de ja, kijkers. Ja, precies. En, um, of je net zo laten verrassen als ja, de kijkers. Ja, precies. Ik ben eigenlijk... Um, zit ik op de bank net, na, net naast de kijker. Ik weet ietsje meer natuurlijk. Maar ik neem ze mee. En dat men ook dat ook voelt. En dat, dat, want dat is ook echt zo. We hoorden van uh, iemand die met jou samenwerkt... weet zo snel niet meer even wie... dat uh, het ook wel gebeurt dat uh, ze jou iets vertellen... wat ze niet aan de redactie hadden verteld. Wat ze achter hebben gehouden. Ja, dat gebeurt ook wel eens. Ja. Dan, dan zitten we waarschijnlijk zo in het gesprek. Hè, samen ook. Mm -hmm. en, en, dat uh, meneer of mevrouw dan... Uh, ja, dingen, dingen eruit vloept en, en, en dan hoor ik. En dan, dan, dan zijn we klaar. En dan, dan vraag ik wel eens. Maar wisten we dit? Dit is, dit is een beerput Wisten jullie dit? Wist, wist die, nee, dat wisten we ook niet. En ik, maar je zit daar dan. Je dus, hoort het ja, gesprek aan. En en dan dan dan? Moet, ja, dan moet je op dag. Daar, daar, daar reageer je natuurlijk op. En daar moet je wat mee, mm -hmm. vind ik. En dat, dat zal ik ook zeker doen. Want uh, uiteindelijk zie ik je daar, vind ik, als twee personen. En uh, nou ja, goed, uh, ik probeer het probleem samen met die persoon op te lossen. Dat, daarvoor zitten we daar, om een oplossing te vinden voor dat ene probleem. Ja, en dan wordt het even denken en doen hoe gaan we dit uh, voor elkaar krijgen. En wat ik net ook al zei, ik, ik vind het ook wel zo eerlijk om ook uh, dat gevecht bij mij te laten zien. En dat ik het niet echt niet altijd weet. En dat ik ook echt gewoon uh, soms denk, hoe moet ik hiermee? Hm. Ik, ik, ik, ik, ik zou er niet aan moeten denken dat we het zo knippen. dat John. Uh, pap, pap, pap. allemaal achter, uh, achter elkaar achter de oplossingen uh, komt. en meteen de juiste afslag neemt. Wat is het wat jou zo geschikt maakt hiervoor? Want je bent echt begaan. Ik zie het aan je. Ik zie ook wat, wat, hoe je net luisterde naar die man. wat alweer weken achter ja. je ligt. Ja, wat, wat, waarom? Ja. Waarom denk jij? Ja. Ik, ja ik, ja, wat ik, ik zei net al, nu, je moet ook echt oprecht in de positieve zin nieuwsgierig zijn. maar mm -hmm. oma zei wel eens, je had een vrouw moeten worden. Ja, dat, klopt niet, iets, dat klopt iets niet aan jou, jij bent te nieuwsgierig. Vrouwen zijn zo nieuwsgierig als jij. Ja, klopt dat? Ja, ja, ik weet het niet. Dat Jouw oma zei je oma. bent opgevoed uh, ja, opgegroeid tot, bij je, je oma. had mijn twaalfde domme oma. en uh, Ja, dat was echt een, uh, <laughs> een stoere Surinaamse uh, dame die van want wist... En uh, ja. ja, alles wat zij zei, ik bedoel, ik zeg altijd, zij is mijn koningin nog steeds. En uh, ze leeft niet meer, maar alles wat zij zei was waarheid. Is waarheid. En toen zij dat zo zei tegen jou, toen voelde dat ook, wat dacht je, belachelijk wat je nu zegt? Of, of... Ik, ik kon er niks mee. Ik wist wel dat ze ook zei: wat praat je veel? Wat, wat, wat, wat, wat gaat er van jouw woorden later? weet je? Wat praat je veel? En wat ben je nieuwsgierig? Ja. Wel. Ik weet eigenlijk niet of nieuwsgierigheid... nou zo'n vrouwelijke eigenschap is. Maar wat wel een heel vrouwelijke eigenschap is... en wat je echt hebt, dat is het dat empathische vermogen. Oh, okay. Ja, ik denk dat je dat wel nodig hebt... om dit ja. soort programma's te maken. Maar ja, nou zeg jij het maar. Nou kan het iets te maken hebben met het feit... dat je door een vrouw, dus door die oma bent opgegroeid. Nou, de grap is wel... Opgevoed. Ik, um, ik ben door mijn oma opgevoed... En ik had heel veel nichtjes om me heen. Uh, nou ja, het werk. Ik zie hier ook gewoon. Nu dan toevallig zit er, ja, een, man er bij. Zit een man Maar het, het, het, het, het televisieland <laughs> en radioland wordt beheerst door vrouwen. Ik wil eigenlijk altijd bestuurd en, en, en gestuurd door vrouwen. Maar degene die mijn planning agenda doet, is een vrouw. Stel een gommans. Ja, ga zo maar door. Ik heb eigenlijk weinig te vertellen. Maar dat, en dat klopt ook heel erg. Ja, en mijn vriendin, natuurlijk, ja, precies. Ja, het klopt ook. En ik laat me ook leiden. En ik vind het ook fijn. Ik vind het ook. Ik vind jullie heel fijn volk. Ja, thuis. ja, ja, ja, ja. Ik geloof er helemaal niks van. Ja, wel. Dat is echt zo. Nee. Ja. Um, hoe vindt, ik, ik heb een haat liefdeverhouding met dit soort programma's, zal ik je eerlijk zeggen. Ik, uh, uh, als ik er al zeppend langskom, dan blijf ik onmiddellijk hangen en uh, wil het helemaal uitzien. Leef ontzettend mee. Maar ik begrijp, ik kan maar niet begrijpen waarom mensen dit doen. Nou, uh, begrijp jij dat inmiddels wel na al die jaren ja, dit soort programma's ja. maak? Uh, dat betekent niet dat meteen dat. Uh, uh, ik jou nu ga overtuigen, of mezelf zelf overtuigen... Nou, dat ik dat ook zo zou doen. Want dat weet jij natuurlijk al lang, dat jij nou, het nooit zou doen. Ik, ik, nou ja, dat heeft te maken, omdat ik er nu zo, zo ja, in sta. Mm -hmm. Maar ik moet je zeggen... soms hoor je wel eens mensen met hun uh, verhalen en dan denk je... Ja, wij zijn een laatste redmiddel. Hè? Dus we, mensen bellen of schrijven ons niet als ze denken... Hey, ik zit met een probleem, ik heb een gat in de muur. Ik uh, vind het vervelend, dat gat daar. Ik ga even... Uh, de televisie bellen of, of, of mailen? Nee. Dan, dan praten we echt over uh, ja, stappen verder. Dat er een relatie op springen staat of, uh, of nog veel verder. Uh, ik heb een, het, waren kinderen. Was dit, ja, dit jaar hebben we dat opgenomen. Waar was, ergens in, uh, was, het, uh, wat was het nou? Willamina-Oort. Ergens heel, best wel ver weg. Uh, daar sliepen uh, drie of vier kinderen gewoon op, op een zoldertje in een. In, allemaal in tentjes. En daarboven op zolder was het min acht. Ja, precies. Ik zie je fronsen. Was het min acht. En, en, en, en, en de vrouw des Huis had, had eerst redelijk lang vertrouwen... in dat een man het op tijd op zou lossen. Maar het, het, het ging maar door. En het was een hele strenge, strenge winter afgelopen jaar. En, toen, en, ze zag het, en ze zag het zo weer gebeuren, dat er weer drie maanden... dat ze zo uh, ja, in Frieskou zouden zitten. Die, die, die kinderen, die, die, die, die, die, die renden als ze moesten plassen vanuit hun tentje... vanuit hun, hun bed, waar ze allemaal een kruikje hadden... Als ze naar de wc moesten, renden ze naar de wc. Zo klinkt ik... het bijna romantisch, hoor. Nou, Vanuit een teentje met een ja, kruikje. Nou ja, precies, ja. Maar ja, bij min acht uh, is dat... Uh, dan haal ik die romantiek even weg bij. Hè? Nee, maar goed, wat ik maar zou dat doen... Is... Kinderen onder de arm ja, nou, dat zou ik weg, man. Ja, Maar Dat zou ik, dus, zou ik dus inderdaad denken. Maar ja, ik geef nu even een voorbeeld... Mm -hmm. van echt schrijnende gevallen. Nu in, in, in, bij een programma als Helper is klussen, Maar bij het spijt me ook. Mensen uh, die het dan even niet meer zien, die denken echt serieus... dit is mijn laatste, uh, mijn laatste redmiddel. En wat ik dan ook altijd zeg, en dat, dat meen ik ook echt oprecht... omdat men zo ver durft te gaan, gaan we daar ook... en dat spreken we ook met z'n allen af, met heel veel respect uh, mee om. Mm -hmm. Want dat is nogal wat, ja. Want ik benoem het ook wel eens dat, je, dat u hier ons uitnodigt... dan moet het wel heel ver zijn. Ja, en dat is ook zo raar, want dat benadrukte ik net nog even. Dat jij zegt, uh, uh, het is een beetje te privé met je collega's erbij. We gaan even ergens apart zitten. Maar vervolgens kijken er 1,2 miljoen mensen. Absoluut, en... dat is ook een heel, het is heel <laughs> tegenstrijdig. Maar je, dat, is, dat is echt zo. Maar ik, op het moment dat ik, het, ik zei het, dan dacht ik, wat zeg je nou? Ja. Maar het, je, zit zo met die, je bent zo alleen met die man bezig op dat moment. Tuurlijk zijn er momenten dat ik bewust ben waar de camera staat. Maar op dat moment vind ik het ook spannend. Uh, je staat daar met een bos bloemen en je weet niet hoe die persoon gaat reageren. Hoe voel jij je dan eigenlijk als ja. jij daar staat met die bos bloemen? Ja, heel, ja het is eigenlijk kloot. Ik zeg al: het is. het is bloedeng. Ik vind het echt heel eng. Want wat gebeurt er als die deur open ja. gaat? Wat, wat, voor, wat voor, ja, hoe zou ik zeggen, beerput gaat er open? Hoe wordt er op mij gereageerd? Wat gaat er gezegd worden? kom ik wel uit mijn woorden. Want ik vind het echt werkelijk spannend wat daar gaat gebeuren. Of wat nou daar roep gebeurt. jij niet zo heel veel agressie op, hè? Nou, dan mag jij... Uh, nou je ja, afhaal. dat heb je inmiddels wel gemerkt. Anders was je toch al ja, heel dat... vaak in elkaar. Ja, gesla... ja. <laughs> ja, Dat is ook weer waar. Ja. We gaan dan nog een fragment luisteren uit uh, de tweede aflevering. Okay. Aanstaande donderdag uh, dus te zien. Het verhaal van Nadia en Céline. Uh, heel kort, een moeder is uh, manisch depressief en was alcoholverslaafd. Uh, dochter Céline ging op haar 16e uh, thuis weg... omdat de situatie niet houdbaar was. En ze verhuisde naar Portugal. En uh, we hoorden Céline. Ja, ze trok me altijd mee in haar, in haar neergang. Dus mm -hmm. ik dacht altijd, ik ben ook niks waard. Want ik kreeg ook niks voor elkaar. Ik maakte geen school af, ik hield geen baan vast... En ik dacht ook serieus dat ik dat nooit in staat zou zijn. En nu ik hier ben, gaat alles wel goed. En nu ik hier ben, ik kom ik echt, ik kan wel gewoon voor mezelf zorgen. Dus. Ja. Stoer. <lacht> dus het gaat goed met je. Ja. Ik wil iets laten zien. Ja, wat herinner je je hiervan, John? Um, wat ik nu weer voel? Ja. Uh, ja, hoe ga ik het zeggen? Oh, sorry, wat dichter ben ik. Van, ja, ik ging um, er echt op dat moment... Nou, er ging zoveel emotie door me heen. Wat, wat het meisje zei, was natuurlijk verschrikkelijk. Die, wat zij meemaakte met haar moeder... Heeft ervoor, had ervoor gezorgd dat ze echt dacht dat ze werkelijk gewoon niks waard was, niks kon, niks kon behouden en, en, en zo aan zichzelf begon te twijfelen, totdat ze vertrok naar Portugal en zag dat ze wel een baan kon behouden en wel gelukkig kon zijn en wel dat mensen haar wel leuk vonden. Nou, nog, noem maar op. Toen dacht dat vond ik zo erg dat ik dat. Het, het, het, het, dat gebeurde. Ik, ik, ik, ik schoot van binnen helemaal vol. En ik raakte ook een beetje in paniek daarvan. Oké, okay, herpak je. Kom op. Het gaat niet om jou. Die emotie die haal je maar lekker in je. Uh, het gaat om haar. Dat is het enige wat ik dacht. Kom op. Waarom Sterk komt zijn. dat dan zo dichtbij? Ja. Nou ja. Wat vind je zelf? Als, als, als iemand dat zo tegen je zegt. Dat, vond, dat vind ik zo erg. Dat iemand zo. Uh, gemanipuleerd geraakt is... of zoiets heftigs mee heeft gemaakt... dat ze denkt dat ze niks meer is. Mm -hmm. Ja. Erger bestaat bijna niet. Dat is bijna een soort van... Uh, ja, doodgaan of zo. Dat je, je, je, je, je, ik is dood. En je komt erachter dat je nog leeft... In, in, omdat je er keihard voor geknokt hebt. Ja. Mm. Hoe zag het er bij jou eigenlijk uit? Want die oma, daar heb je vaker over gesproken. Ja. Heel mooi ook. Heb je die ring om eigenlijk? Ja, ja. Mag ik hem misschien? zien? Ja, tuurlijk. Het is ring van jouw oma met een ankertje? Ja, dat is wel een heel grappig verhaal. Dat heb ik ook wel vaak verteld. Misschien heb je het ook al gehoord of wat dan ook. Maar het is een, trouw, het is een trouwring van me. Eigenlijk is het mijn overgrootmoeder. Dat is een echt een, het was een hele sterke tante. Die, uh, nou ja, het ging uit met een vriend, man. En die had zoiets van, ja, zonde van het goud. Dat ga ik niet weggooien. Dan ga ik iets moois, moois mee doen. Ze heeft er uh, een, een anker op geplakt, of laten plakken van hoop. Dus dag van dag, ik, ik ben, door, door gezeur, ben je door Ben ik kwijt? jou kwijt? Ik, ik heb mijn eigen anker. Ja, zo, ja. zonder van die mooie ring. Ik ga, er wat, ik ga het niet weggooien. En uh, die strijdlust, dat, dat positieve, dat, denk ik wel, dat ik dat van haar heb uh, meegekregen. Zij uh, nam jou mee naar Nederland. Wat was eigenlijk de aanleiding dat jullie hier naartoe gingen? Vanuit uh, Paramaribo? Nou ja, ik geloof dat uh, nou ja, daar zat mijn moeder natuurlijk achter. Uh, en het was rond de onafhankelijkheid. Je moeder was een tienermoeder? Ja, mijn moeder was een tienermoeder. Die was 17, uh, of 17 was ze, ja, 17, 18, zoiets daar. En uh, ik weet dat ik dat verhaal heb ik nooit echt, zeg maar, op de vrouw af, man af uh, gevraagd. Hoe het precies zat. Het is me was ooit uitgelegd, maar niet exact. Maar in ieder geval, ik weet wel dat mijn moeder erachter zat van nou. Uh, Komen jullie naar Nederland? We regelen het. En zo doen de. Oh, jouw moeder zat al in Mijn Nederland. Mijn moeder zat al in Nederland. Ja, die werkte hier en uh, ja, vanuit de familie, uh, uh, ja, oma. Ja, dus wie van nou, je bent heel ja, best jong, hè, om een klein op te voeden. En uh, wij regelen dit. En in die tijd was dat ook, uh, ging het ook. Ja, wat makkelijker op, op deze manier. Op die en, Surinaamse en Surinaamse kringen Surinaamse is het kringen. geloof ik ook niet zo heel veel Nee, precies. Uh, de overbuurman, vrouw, het was tante en oom. Dus uh, dat, zo ging dat. En, uh, ja. Wat voor band had je met je moeder toen je met je oma in, in Paramaribo nog woonde? Ja, met mijn, mijn moeder had ik had een goede band. En, maar uh, hoe dan? Zij zat ja, in Nederland. Nou ja, precies. Maar bedoelde de band in de zin van... ik wist dat is mijn moeder en dat zat goed. Ik wist ook, bewust onbewust, dat het niet anders kon. Dus dat zat gewoon goed. Het was niet dat ik dacht van nou, wie is die vreemde vrouw of wat dan ook? Nee. Maar gingen jullie heel vaak bellen of schrijven? Hoe zag dat eruit? Dat Jeetje, komt er... Ja, dat, dat weet ik dan niet meer. Dat was ik wel heel jong hoor. Dat was vijf, zes. Toen, toen ik, dat, dat moment, mm -hmm. maar later, tot mijn twaalfde dan. Uh, daar, daar, die kwam. Die kwam elk weekend uh, was mijn moeder. Er. En... Uh, ja, nou, dat wel. Het was wel, dat was wel de, de suikertante die was die die, die altijd leuke en cadeautjes meenam en noem maar op. Naar Philipsland, dat dorpje. Philipsland in, uh, ja. in uh, ja. Zeeland. En, ja, en het was dan wel zo dat uh, ik mocht kiezen naar waar ik wilde zijn, weet je wel. En ja, oma Wacht was. Even, jij mocht kiezen of je met je mijn, moeder mee zou gaan. Nou ja, de, mijn moeder was al zeg maar in Nederland ja. toen ik met mijn oma kwam. Mm -hmm. Nou, en uiteindelijk, ik. Nu vul ik het in, maar ik weet het niet honderd zeker. Maar ik kan, zoals ik, wij, ons in de familie, hoe dat gaat, hoe dat ging... Uh, was de vrije keuze van mij. Van, nou ja, goed, je, je bent in Nederland gekomen, bij oma. Blijf bij oma. Ja, ik blijf bij oma. Want ja, oma uiteindelijk, ja, daar ben ik mee ja, opgegroeid. Dat was, dat was gewoon mijn moeder. Hoe moeilijk het ook voor haar op dat moment was. Noemde je haar ook mama eigenlijk, je oma? Nee, dat was gewoon oma. En ik wilde altijd met mijn oma trouwen, zei ik altijd. Oma, ik ga met u trouwen later. En, uh, dat was mijn uh, manier om te zeggen, je, je bent gewoon alles. Maar je weet niet of het een keuze was die je had. Of je bij je moeder dat zou gaan wonen of ja, bij je oma. Want dat weet, is wel interessant. Ik, ja, je... ja later heb ik die keuze dus wel gemaakt. Toen was ik 15, toen ben ik bij mijn moeder gaan wonen. Want mijn oma die kreeg heimwee. Die werd ook een beetje zieker en oud. En die wilde terug naar Suriname. Dus toen heeft, uh, mocht ik, ja, was de keuze aan mij. Toen ben ik heel even nog bij mijn oma gaan wonen. Wacht even, toen was je 12? Of eertien? 12, 12, Ja, 12. Toen ging ik vanuit mijn twaalfde jaar naar Hulversum. Uh, niet naar je moeder niet, dus? Niet naar mijn moeder. Dan heb ik dan dacht, ik ga naar mijn oom. Mijn oom... Het is heel verhaal. Begrijpt u het toch? <laughs> uh, mijn oom was de zoon van mijn overgrootmoeder, mijn oma. Dus ik ben in Suriname, was ik met hem oom Henkie, als ik opgegroeid. Dus ik, ga, ik, ik zei eigenlijk, ik ga naar mijn broer. Ik vind het wel leuk om even een paar jaar bij mijn broer te zitten. Voor mijn eigen gevoel was dat mijn broer. Oké, okay, prima. Nou, en na een paar jaar had ik zoiets van: ja, ik moet gewoon naar mijn moeder. Want uh, oom Henk, ik kreeg ook een kleine. Ik had zoiets van: nou, als 15-jarige voelde en ik een soort van: en dat was het niet zo hoor. Een soort van: nou, ik, een derde wiel. Ik zei: joh, ik had zoiets van: nou, het is jouw gezin, Henk. Henkie zei ik altijd. En uh, nou, dat vond hij heel verdrietig. Dat vond hij helemaal niet leuk. En, en, en achteraf uh, heeft me dat ook uh, dat tegen me gezegd. En uiteindelijk koos hij dan voor mijn moeder. Ik ging naar mijn moeder. En. Uh, nou, toen zat ik in Leidsverdam. En toen was je? Dus. 15. En toen was ik. Uh... Ja. ja, toen was ik in Leidsverdam. Toen ben ik in Leidsverdam gaan wonen. Maar over familieverhoudingen gesproken. En ja. keuzes die een kind moet maken. Ja, ja ik heb niet in een gewone, gezin, in een gewone gezinssituatie gezeten. Dat, uh... Ik heb het ook eigenlijk niet gemist, omdat mijn oma zo sterk was. Die was alles. En uiteindelijk ging ik met mijn oom, en, en de familie was dicht bij elkaar, en ik had veel vriendjes en vriendinnetjes. In Zeeland was ik uh, een soort van, ja, ja... Ik noem het half attractie, half, half uh, broer, neef, een vriend van iedereen. Want iedereen wilde mij ook stampot andijvie leren eten. En alsof ik dat niet wist, ik speelde dat natuurlijk. Oh, wat is dat? En dat betekende wel dat ik elke dag ergens anders kon eten. En dan werd mijn oma ook af en toe heel boos om. Maar dat soort dingen maakte niet mee. En daar, da in dat sint Philipsland was je een attractie. Want eerst een zwarte jongetje ja. uh, in ja. dat dorp. Ja. Ik heb echt dingen... Ja, sorry, dat maak je Nee, nee, maar, nee, maar ik, ik zie opeens ook het beeld voor me... wat ik nog, uh, nog zag uh, bij uh, Peter van der Forst. Dat jij daar uh, hm. ook bij een, een gezin... waar je heel veel over de vloer kwam. En dat was dan ook zo'n oer-Hollandse ja. huiskamer. Dat ik dacht, ja. heeft het eigenlijk zijn hele leven al gedaan? Dat hij steeds van familie na familie... en dan van die oer-Hollandse woonkamers binnenkomen... Ja. en vol verbazing om zich heen kijkend... en ja. mensen die jou heel graag dat verhaal... Ja, ik weet, alsof het ook klopt, alsof het allemaal zo te, voelt. Want je hebt toch zoveel andere kansen gehad? ideeën, mensen die wilden van jou een acteur maken... want ja. we hadden een groot gebrek nog steeds volgens mij aan zwarte acteurs... Ja. Rabarber, Den Haag. Ja, Wim Ja, die heeft ja. zich enorm druk gemaakt. Ja. Je bent nog Otello, Nee, je kon Otello worden ja. bij het nationale toneel. Oh, wat groot, heeft u dat verteld? Ja. Oh, wat maar groot. jij wilde voetbal, ja, ik, ik moest, ja, ik zal het even vertellen. Ik, ging, ik werd gevraagd om een auditie te doen. Ik had geen oh. idee waar ik, op af, waar, waar, ik, waar ik naartoe moest en waar ik terechtkwam. En ik vond dat het een hele grote zaal was. En ik zag echt allemaal man, echt, ik denk nou 30, 40 man op een rij achter elkaar. En, en, die, en het enige wat ze hoefden te doen, was een tekst. En ik weet niet eens meer wat de tekst was. De voorstap en de tekst doen. Dankjewel. En weer door. En zo ging het achter elkaar. En toen was ik aan de beurt. Nou, ik deed mijn ding. En ik dacht, nou, is dit het? Ik wil hier niks, nooit meer wat mee te maken hebben. Dus ik liep weg. En ik werd uh, de volgende dag gebeld. Volgens mij. Van, nou, je bent het geworden. Wat? Nou ja, dat en dat en dat. En je gaat tour door Nederland. Uh, Echt schouwburg in Nederland. Noem maar op. Ja, maar ik moet voetballen op zondag, man. Dat kan helemaal niet. En toen was voetballen alles nog voor me. Ik wilde nog prof worden toen de tijd. Dat was een goede amateur, hè? Oh, ja. En, uh, <laughs> ja, precies. en uh, dat nam hij me echt kwalijk. Dat vond hij echt verschrikkelijk. Dan, dan nodig je je uit. En dan zie ik het in je zitten. En dan flik je me dit. Maar, die, ja, maar Wim is echt... Uh, ja, ik zeg dat met, wat dat betreft men noemt wel mijn ontdekker. En zo zijn er allemaal, ik noem het ook een Engelsje, die op mijn pad is gekomen. Waardoor ik. Maar waarom werd het? Want Wim, Sally zegt nu tegen ons: ja, hij, hij maakt programma's, daar kijk ik helemaal nooit naar. Ik zie liever een goede film. Maar waarom is dit het wat jij moet doen in het leven? Ik weet het niet. Ik, um, ik geloof ook wel dat het. Je krijgt een kans. En, en, en ik heb een kans gekregen en ik heb er wat mee gedaan. En dat is is iets geworden, iets, iets, iets, iets leuks geworden, naar mijn zin. En, um, nou ja, omdat men dat ziet van... hé, hey, dat is best leuk daar, wat, hoe dat daar werkt met, met, met John. Laten we dat nog meer doen en nog meer. En dan wordt er misschien inderdaad vergeten dat ik... ik weet niet zeggen dat ik uh, heel goed kan acteren... maar dat ik ook kan acteren, of dat leuk vind in ieder geval om te doen... En ik heb in blauw-blauw en onderweg naar morgen heb ik wat rollen gespeeld. Maar men is dat ook helemaal vergeten. Ook. Omdat dat, dit klopt, wat jij zelf ja, zegt. Ja. Dit klopt. Dus... Maar je zegt je krijgt een kans. Maar je hebt ook een heel duidelijke keuze gemaakt, toch? Ja, natuurlijk heb je een keuze gemaakt. Maar dat betekent niet, want in daarvoor, ik, bedoel, ik, ik weet nog heel goed dat ik bij Cultivvies zat. Waar het allemaal begon, je televisiecarrière. Ja, waar het begon. Maar uh, na Call stapte ik de auto in, of andersom. En dan reed ik naar, uh, uh, uh, naar Blauw-Blauw, politie. Waar uh, Johnny Krajkom junior en uh, Peter Faber en noem ze maar op... zware acteurs bezig waren. En als ik daar klaar was, reed ik terug naar Call en had ik duizend gulden in mijn hand. U kunt nu bellen. Ja, en dat maar daar ze gaf je wel de voorkeur aan. Ja, ik... Ik, uh, weet je waar ik de voorkeur aan gaf? Ik gaf de voorkeur aan die omgeving. Nog ineens dat ding dat ik daar met duizend gulden in mm -hmm, stond. Maar? Nee, de omgeving. Lekker voetballen op de gang. Er uh, uh, uh, stond een flipperkast, die sfeer. En om twee uur was ik klaar. Van twaalf tot twee had ik uitzending. Om <lacht> twee uur was ik klaar. Ik ging pas zes uur naar huis. Dan zaten we echt met elkaar een computerspelletje te spelen. En ik vond het prima. We zaten. Jeroen van der Boom zat er toen nog. En, en, en familie. Alle... Ja, het was, ja, het was gezellig. Het was gezellig. En die wilden allemaal, iedereen, en terecht de Lucille Werner, die, die nu uh, lingo en zo doet, die wilden allemaal, oké, okay, het is leuk, maar nu weg. Maar ik had zoiets van, ja, nee, maar ik vind het wel gezellig. En ik was totaal niet ambitieus daarin. En vandaar dat we ook acteren naast. En nu? En nu? Uh, en nu? Ja, <laughs> ja, en nu. Als we het over ambitie hebben. En nu zou ik dan ook wel weer. Um, nou ja, acteren lijkt me echt, dat lijkt me echt leuk. Nu als het op mijn pad nu zou komen, zou ik het met bijna. Een, uh, als het nationale toneel nu belt, is het toch bij jou om de hoek? Dat is bij mij om de hoek. Dan, um, dat weet ik niet. 1, 2, 3 of ik dat zou kunnen. <lacht> ik zou, ik zou kunnen. Nee. Maar uh, gewoon laat ze zeggen: laat even de televisieserie of iets dergelijks. Dat zou ik leuk vinden. Maar ook gewoon een wat lichter programma. Weet je, iets alleen maar positiefs. Ja, ]heid. want dat wilde je. Je wilde eigenlijk een, een, een spelshow. Gewoon een luchtige spelshow. En nou moet je dit. Want, wat, hoe kom jij eigenlijk thuis nou, ja, in vooropgesteld, na? Ja, voorop Ik vind het fantastisch. Ik vind het echt. De, al die programma's die ik nu, nu doe. En het spijt me nu in dit geval uh, voorop. Dat geloof ik. En ik zie echt. de overgave waarmee je erover En ook hoe je het doet. Maar, hoe kom jij thuis? Gesloopt. Ja. Ja, echt gesloopt. En, uh, maar ook gewoon. Nou ja, zoals je. Ik, ik heb altijd van die voetbalvoorbeelden. Uh, als voetballer hoor je met. Ja, dan je je shirt vies te zijn. Bezweet. Een paar schaven op je benen. Zo hoor je het veld af te gaan. Dat gevoel heb ik ook met uh, dit soort programma's. En na het douchen en na de erover gelul te hebben. moet het eruit zijn. Lukt niet altijd. Zoals de falen die je zo, zo net hebt laten horen. Uh -huh. Maar uh, dat is wel. Uh, ja, dat is wel wat ik lekker vind. Ja. Ja. En dat is waar het om gaat dan? Nou ja, weet je, ik, ik vind wel dat. Uh, tuurlijk, ik ben een televisiemaker. Maar ik vind dat het hand in hand moet gaan. Daar in dit geval hand in hand gaat. Met ook dat je, je ook iets, iets achterlaat. Je, je, je helpt wel mensen. Mm -hmm. dat, dat is wel de intentie waarom ik daar sta. Nou, hoe geweldig is dat? Ik doe mijn werk en ik help ook daadwerkelijk mensen. Ja, dat, dat, dat, dat is wel te gek. Wat komt er op die tegel te staan, John? Oh, is dat al klaar? Ja, het gaat snel. Want Deutje. je was iets later, hè? Ja, dat is waar. Het ja. is mijn eigen <laughs> schuld, hè? Nee, denk, ja, um, wat komt er weer tegen? Nou, um, geniet van elke dag. En eigenlijk zijn er twee woorden. Die, ik geniet van elke dag en iets met harmonie. Ik, um, ja, ik, ik wil wel samen genieten. Niet in je eentje. Niet in mijn eentje. Geniet in harmonie van elke dag. Ja. En uh, voordat ik dat, dit dan ook afsluit. Ik wil dan ook wel Celi uh, bedanken. Ik wil Stella Gommans bedanken en ik wil Rick Luijks bedanken. Die, uh, dat zijn mijn drie engeltjes die op voor wat betreft werk en ook privé nu... Uh, ja, me veel mee hebben gegeven. het zagen en zien. Ja. En, en natuurlijk mijn en en, vriendinnetje. <laughs> En die 1,2 miljoen kijkers. Ach ja. Dankjewel, John Williams. Goed. Goeie reis terug Dank naar de Dankjewel. Zo dadelijk op deze zender. Twee dingen. Het gaat vanavond over de ervaringen van luitenant zee eerste klas Paul Bijleveld tijdens de NAVO-missie in Libië. Onder andere. Tot morgen. Dank meneer Williams. Dit was aflevering 2300...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 Met alle objectieve informatie die u nodig heeft... om precies dat fonds te kiezen dat bij u past. Als u een beleggingsfonds wilt stappen, kijkt u vanaf nu dus ook op alex.nl. Master the Cloud met HP en Kender Ga naar kenderthijssen.nl. Dit is Radio 1.